Het uitstel is opmerkelijk omdat de Verenigde Staten het Egyptische leger al jaren steunen en jaarlijks een bijdrage geven van meer dan 1 miljard dollar. Tot nu toe onthield de VS zich van commentaar op het Egyptische leger dat begin juli de democratisch gekozen president Morsi afzette.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 het weer, het is droog, zo'n 16 graden en er kan lokaal nevel ontstaan. Later vandaag zonnige periode, het wordt 25 tot 28 graden. En later in het zuiden wel weer kans op buien, soms met onweer. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Hele goeiemorgen, het is donderdag 25 juli. Spanje ruilt om de doden die zijn gevallen op de regionale feestdag van Galicië. Meer dan 60 doden bij het treinongeluk, u hoorde het net ook al van Anouk. We spreken met ooggetuigen en met onze correspondent. Het zijn de laatste uren van het zandpad, dat zijn de prostitutieboten in Utrecht. We hebben een verslaggever gestuurd, om verslag te doen natuurlijk. Holland heeft een winnaar, maar heel Holland bakt bleek meer dan alleen een aardig televisieprogramma. De verkoop van bakspullen werd ook ook enorm door gestimuleerd. En op een dag als vandaag vragen we ons natuurlijk ook af... hoe het met die hittegolf gaat. We bezoeken een ijssalon die, ondanks het mooie weer... toch gaat zoeken naar andere producten om te verkopen. En nu, daar hebben we ook aandacht voor. Verkocht aan de Zweden, staat opnieuw in de etalage. Wat heeft dat voor gevolgen voor u en mij? Dit is het NOS Radio 1 Journaal, tot half tien. Maar we beginnen met Douwe, Bob. You heeft de stij.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 Het Bob begon dit programma. Het nieuwsoverzicht. De hele nacht hebben reddingswerkers lichamen geborgen... van het treinongeluk in Santiago de Compostela. Tot nu toe zijn er volgens de Spaanse regering... zeker 65 doden geteld. Meer dan 100 mensen raakten gewond. De Nederlandse ooggetuige Bart Dikkenschei... was vannacht bij het treinstation in het bedevaartswoord. Hij beschrijft de situatie. Het is echt verschrikkelijk. De hele trein ligt uh, op zijn kant... in een soort greppel naast de rails. Er liggen... Uh... Ja, mensvormige dingen met witte lakens eroverheen. Op het spoor. En uh, er staat een hele grote kraanwagen bij. En het staat echt helemaal vol met politie. Hoge was onderweg van Madrid naar Verrol. In het noordwesten van Spanje. Bij het station van Santiago liep hij uit de rails. Moet met een enorme vaart zijn gegaan. gezien de ravage, zegt Dikke Je moet je voorstellen dat er een grote een greppel van een. Ja, een soort. Een betonnen muur die naar beneden loopt van een meter, anderhalf diep. Waar alle wagons op hun zij inleggen. Eentje na, na de, de tunnel. En die ligt overdwars op de rails, wat ik kan zien. Hoe de trein kon ontsporen, dat is nog niet bekend. Het is vandaag een feestdag in Santiago. Festiviteiten zouden gisteravond al beginnen met een groot vuurwerk. Maar alles is vanwege het ongeluk afgelast. Alle prostitutieramen aan het zandpad in Utrecht die moeten dicht van de rechter. Daarmee is de zaak nog niet afgelopen. De prostituees zijn nog steeds niet te spreken over het besluit van de gemeente om de raamprostitutie aan te pakken. En dus beginnen ze een protest. Omdat ze niet meer op de boten mogen werken, zullen ze verhuizen naar het plein voor het stadhuis. Het stadhuis dat wordt onze nieuwe werkplek. Aangezien wij geen werkplek meer hebben, wordt het stadhuis onze nieuwe werkplek. De gemeente is niet van plan om toe te geven aan het protest. Volgens burgemeester Wolfsen zijn er genoeg aanwijzingen... dat er op het Zandpad en ook in de straat in de binnenstad... sprake is van mensenhandel. Dat wil hij tegengaan. Wel ondersteunt Wolfsen een nieuw initiatief van de prostituees zelf. Wat ik ook heel mooi vind en wat we ook zeer aanmoedigen, is dat die vrouwen zelf een coöperatie willen gaan oprichten. Zelf een aantal boten huren of kopen en dan in zelfbeheer daar prostitutie bedrijven. Dat is een hele mooie en goede ontwikkeling. Amerikaanse president Obama wil flink investeren in infrastructuur en in onderwijs. De president wil op die manier de economie stimuleren. Maakte hij gisteren bekend in een grote toespraak in zijn thuisstaat in Illinois. Republikeinen die zien niets in de plannen. Ze vinden het te duur. Maar volgens Obama is het nog veel duurder om niks te doen. Obama dachtte de Republike Republikeinen uit om zelf met voorstellen te komen... om de economie op gang te krijgen. Je kunt niet alleen maar tegen iets zijn, zei hij. Je moet ook eens een keertje ergens voor zijn. Bijzondere gast in het televisieprogramma Knevel en Van der Brink. Kapitein Schettino van de Costa Concordia. Kapitein staat terecht voor doodslag. Hij zou schuldig zijn aan de tientallen doden die vielen toen het cruiseschip kapseiste voor de kust van Toscane. Schettino wordt vooral kwalijk genomen dat hij het schip vroegtijdig verliet. Maar daar had hij wel een verklaring voor. Hij stapte namelijk niet vrijwillig in een reddingsboot. Het was de zwaartekracht. Toen het schip begon te hellen, viel hij gewoon in een reddingsboot. Ik was affected. By gravity, at the very last moment that the ship was capsizing on the starboard side. I was forced to go out of the ship, together with the second in command of the ship, kapitein Schatino. Gisteren dus bij Knevel en van der Brink op de Nederlandse televisie. Wat staat er in de Nederlandse kranten? Om te beginnen het AD. Die beginnen met een verhaal over autoruid bron van fraude. Rekening reparatie gaat naar verzekeraar en automobilist. Verzekeraars slaan namelijk alarm over fraude met het herstellen van autoruitschade. schade. Het verbond van verzekeraars dat waarschuwt mensen om alert te zijn. Ik laat even door naar pagina nummertje 4. En daar is een verhaal over duels op de Eredivisie nog niet live te zien op televisie. Door onderhandelingen met Fox leveren namelijk nog geen contract op tussen Eredivisie Live en Fox Sport. Kortom, het is nog niet helemaal in kannen en kruiken, maar ze hebben nog acht dagen, want dan pas begint de competitie. Dagblad Trouw begint met een verhaal over de scholen, die zijn laksmest asbestcontrole. Meer dan de helft van de scholen heeft nog geen inventarisatie gemaakt, ondanks herhaalde oproepen. En het is wel verantwoordelijk voor een gezond en veilig gebouw. Dan de Telegraaf. Die gaan verder met het verhaal over de storing van KPN in Frankrijk. Dramatische gevolgen KPN-storing, staat er te lezen. Vader hoorde pas uren na, dood, na uren van dood Jairo. Dat gaat over de vader van de vijfjarige Jairo die maandag verdronk bij een surf in Amsterdam. Hij was in Frankrijk en door de storing hoorde hij pas veel te laat dat zijn zoon was verdronken. Dan de volkskrant, die heeft een verhaal ook over de treinramp in Spanje, eist 45 uh, levens. En die citeren, dat is heel populair deze dagen, misschien wel door het boek van Dan Brown. Het is als Dantes hel, een wagon opengereten, lijken liggen op het spoor. En dan tot slot op... Nummer 2, pagina 2. Haagse experts zijn het Engels zat. Ze spreken heus van Nederlands. Het is een verhaal dat er steeds meer Haagse expats in Den Haag rondlopen... met een button en daarop staat Spreek Nederlands met mij. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10... en smiddags van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Come on, hold my hand. I to contact the lid.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 Bobby Williams was dat. viel. Na de bezetting van Noord-Mali door islamitische extremisten vorig jaar. en de daaropvolgende Franse militaire interventie. moeten vele instellingen in Mali opnieuw worden opgebouwd. Zoals het leger dat de benen nam toen de extremisten aanvielen. Een missie van de Europese Unie. traint op 60 kilometer van de hoofdstad Bamako. Malinese soldaten in barre weersomstandigheden. Afrika-correspondent Koert Lindijen ging er op bezoek. Op de van een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 De Malian soldaten hadden uh, basale skills. Ze wisten hoe te managen en ze werden ook getraind door de Fransen. En Natuurlijk weten ze dit soort tactieken wel. Ze zijn getraind door het Franse leger, maar wij perfectioneren ze. Oké, okay. we hebben hier de mine charge met de explosie. Bekijk, we hebben hier een booby trap voor training. Oop. Dat is een booby trap, daar moet ik vooruitkijken. This is dangerous. That, they, that the soldiers become sensitive for, for that. Thanks, dankjewel. Hier moet ik vooruitkijken. Voor u persoonlijk, wat is de grootste uitdaging? Temperatures. Climate. Hitte. Het is hier bloedheet. En dat weet je wel als je hier ochtends begint... en hoe je je s'avonds voelt met 50. graden. Wat de Duitsers en de Europeanen, de Malinezen niet kunnen leren... is zingen...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 Zielig. Het is niet zielig. Echt? Er zijn er heel veel. Wat doen jullie hier? Hey, We hebben vakantie. Dat dacht ik al. Ja, absoluut. En helemaal volop genieten hier op het wat. Kijk eens om je heen, dan. Een prachtig uitzicht. Ja, ik wil wel kijken, maar ik zit weer vast met mijn laars. Ja, ik zal je vasthouden. Ik moet ik echt even rondkijken. Ja, dit is vakantie, hè? In eigen land. Moddervoeten halen. Zo is het maar net. Ja. Werelderfgoed, wist u dat al? Ergens heel ver weg. Dat is best gek, hè? Bijna niemand weet het. Maar maakt dat wat uit om ervan te genieten? Het zijn wel schoppers, hoor, die kinderen van u. Ja, goed, hè? Hier hebben we de ruimte. Met de andere zijn we weggeschopt. <laughs> Te veel herrie. Dan gaan jullie maar naar het Wad. Dat is iemand. <laughs> nou is het al vier jaar geleden dat de Waddenzee werd uitgeroepen tot werelderfgoed.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 De wind, de zee. U hoorde John de Haan, Aanbelander en aanjager van het Waddenzee-werelderfgoedproject, Of zoals hij zelf zegt, op Jutter. Vanavond bij Joost in het Radio 1 kanaal het vervolg van de tour van Louis Dekker, de Wadden-tour. Water, ik had het er al over, maar dat kan je natuurlijk ook elders in Nederland vinden. De kwaliteit van dat water, van het natuurlijke zwemwater... dat gaat hard achteruit deze dagen...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 Wij geven dat door aan de provincie en die stelt dan een negatief stemadvies. Ja. Ja. Uh. Maar uh, meneer IJsseldoorn, ik kijk even daar naar de stijger. Ja, ja er ja, wordt wo ja, vrolijk ja, geplonst. Ja, ja, ja, daarom is het ook een negatief stemadvies. Het is nog geen verbod. Dat is zo weer een verschil. Ja, er kan een verbod komen. De provincie kan een verbod opleggen. En dan... Uh, dan nee. mag het niet, hè? Dan mag het niet. Dames, er is hier blauwallig, hè? Ja, ik heb nog niet echt ziek of zo, dus het maakt me niet zo veel uit. Nee, als je ziek wordt, is het te laat. Ja, oké, okay, maar... We nemen het niet echt heel erg serieus, hè? Nee, nee. Daar is ik bij Duikland vast wel mee. Alleen aan de kans een beetje. Nou ja, vrijheid, blijheid, zou ik zeggen, hè? Ja. Dank wel. Ja, precies. Ja, precies. Neem het er ja. ja. wel lekker van. Goed uit ja. <laughs> Er is er maar één die ons elke dag de groeten doet. Maar Robin Visser was dat. Je kunt er dus behoorlijk ziek van worden. Van blauwalg en de E. coli-bacterie. Oppassen dus bij stilstaand, zwemwater, inplassen en meertjes. De komende tijd. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Op de dopinglijst van de Franse Senaatscommissie staat ook de naam van Jeroen Blijlevens wegens gebruik van EPO. Het zou blijken uit een test die in 2004 is gedaan. De sprinter die ontkende altijd doping te hebben gebruikt. Het gaat om de Tour van 1998 waarin Blijlevens een etappe won. Op de dopinglijst staan ook Mario Cipollini, Erik Zabel, Jan Oerich en toerwinnaar Marco Pantani. Dopingdeskundige Douwe de Boer is verrast en twijfelt aan de betrouwbaarheid van de test. Nee, die test uh, is niet 100% betrouwbaar. Er zaten toen nog wat, uh, laten we zeggen, wat uh, kinderziektes in, wat fouten. En wat dat betreft uh, vind ik het zo raar dat het ook gekoppeld wordt aan, uh, aan namen. Omdat uh, ja, runners kunnen zich nu niet meer verdedigen. En het is niet uit te sluiten dat er uh, natuurlijk fouten uh, uh, zijn gemaakt. Blijlevens is inmiddels ploegleider bij Belkin... en tekende eerder dit jaar een verklaring van goed gedrag... waarin hij zegt zich nooit met doping te hebben ingelaten. Belkin heeft inmiddels bevestigd dat Blijlevens op die lijst voorkomt... en over mogelijke consequenties is nog geen uitspraak gedaan. Marcel Kittel, dan gaan we naar het Hedendaagse wielrennen. Heeft gisteravond het criterium de 8 van Gaap gewonnen. De Duitse sprinter in de Tour de France goed voor vier etappezegels. bleef de broers Danny en Boy van Poppel voor. In Barcelona begint komende zondag het WK-zwemmen lange baan. Voor Nederland is het een belangrijke dag, omdat dan de 4 keer 100 meter vrije slag bij de vrouwen is. Dat is een onderdeel waarop de afgelopen jaren veel succes is behaald. Dit jaar moet Nederland het zonder Marleen Veldhuis doen. Die is namelijk gestopt. Technisch directeur Jacob Verhaar maakte gisteren bekend hoe de ploeg eruit ziet. Inge Dekker gaat starten. In de series heb ik het dan over. Finale weten we nog niet. Dat weten we ook echt pas na de series. Inge Dekker gaat starten. Femke Heemskerk gaat als tweede.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 Duitse voetbalvrouwen hebben de finale van het EK bereikt. Gasland Zweden werd in de halve finale met 1-0 verslagen. Tegenstander komt vanavond uit de wedstrijd tussen Noorwegen en Denemarken. En PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Venematschie met 2-0 gewonnen. Feyenoord verloor in Italië met 1-0 van Hellas Verona. En FC Groningen verloor met 3-1 van het Spaanse Ketaffe. FC Twente speelde 0-0 tegen Osasuna. Atletiek Unie heeft Douwe Amos opgenomen in de voorlopige selectie... voor de wereldkampioenschappen volgende maand in Moskou. Amos veroverde eerder deze maand de Europese titel bij de neo-senioren. Maar zijn sprong van 2,28 meter was 1 centimeter te laag... voor deelname aan het WK. Na overleg heeft de Atletiek Unie alsnog besloten om Amos te selecteren. Dat is het sportnieuws. Na half zeven hebben we een reportage over ijssalons. Die moeten het tegenwoordig niet meer hebben van de zomer. Dit is Radio 1. En dat met dit weer. nou, we maar blijven luisteren wat daar allemaal in zit. Goed, Mark. Mark is binnengekomen. Mark Visser, goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Bert. Het dodental van het treinongeluk in het noordwesten van Spanje... is opgelopen tot zeker 65, meldt de regionale regering. Raakten meer dan 100 mensen gewond. Hogesnelheidstrein met meer dan 200 mensen aan boord... was onderweg van Madrid naar Ferrol... en liep vlakbij het station van Santiago de Compostela uit de rails. Alle wagons ontspoorden...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 Het weer dan, weinig, uh, ja, weinig, nee, heel veel zon. Flinke zonnige bierenjonen <laughs> zelfs. Pas op hè. We weinig wolken. Vanavond mogelijk buien in het zuiden. Het wordt 26 tot 28 graden. Morgen is wat zon, maar al snel neemt ze de kans op stevige onweersbuien toe. Het wordt 27 tot 29 graden. Precies, we zuchten een beetje onder de hitte. In Australië trouwens vieren ze op dit moment kerstmis. Naar de ster.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 Supermarkt Aldi die printers verkoopt. Of een bouwmarkt die rollators in de aanbieding heeft. Nou, we kijken er nauwelijks meer van op. Van het fenomeen, fenomeen brands framed. Maar ijssalons die hebben nu deze vorm van je omzet vergroten ook uitgevonden. Meer en meer ijshaken zijn dan ook het hele jaar open. Verslag even Jeroen Schutijzer, die toog naar Bergen-op-Zoom. Naar ijsalon Crucio. Het is uh, cookiesijs. De basissmaak van het ijs is uh, biscuit. En uh, daar gaan chocoladekoekjes zo heen. Dat klinkt al lekker hè. Hoeveel liter maakt u nou per dag? Ja, zo'n bak is ongeveer uh, 8,5-9 liter. En bij mooi weer maak ik heel de dag ijs. Dus het zijn aardige liedjes bij elkaar. Er staan ook heel veel klanten hè. Ja, het is, uh, is super mooi dag voor ijs natuurlijk. Wat wij dus belangrijk vinden is uh, dat we alles uh, zelf maken zien appelspersen, is groene persen, persen voor, ons, uh, voor onze ijs. We gebruiken geen uh, pastaatjes of cremmetjes of uh, dat soort dingen. Uh, wij geloven wel in dat het hele jaar door de producten die we verkopen... je moet het hele jaar door beschikbaar zijn. Uh, dus ijs, koffie, thee en taart zijn onze, uh, zijn onze vier pijlers eigenlijk. We maken onze eigen koekjes voor bij de koffie. En uh, ja, we geloven heel erg in dat alles in, in balans moet zijn. Dus uh, je kan heel erg je best doen op je ijs. Maar onze koffie is ook deze week gebrand. En uh, we importeren zelf theeblaadjes uit China, Taiwan. Er zijn natuurlijk gewoon uh, ondernemers in ijssalons die gewoon ijs verkopen. Vindt u dat het moet veel meer? Nee, ik vind niet dat het meer moet. Uh, alleen, ja, dit is een manier waarop wij uh, denken dat wij goed zijn uh, om ons vak uit te oefenen. Het hele jaar door? Het hele jaar door. En kijk, ook midden in de winter kan je ijs bij ons, uh, bij ons eten. En in de zomer hebben we ook appeltaart. En uh, pannenkoeken, ertessoep? Nee, doen we niet. Ik vind we wel heel lekker, maar doen we niet. Heeft u gehoord dat het aantal ijssalons zo stijgt? Nou, ik denk omdat uh, natuurlijk bij mooi weer, uh, staan er altijd lange rijen voor een ijsalon. IJs heeft ook denk ik de naam dat je er uh, op een makkelijke manier heel veel geld mee kan verdienen. En is dat zo? Uh, kijk, als je heel goed bent en de zomer is heel goed, en dan kan je zeker heel veel geld verdienen. Alleen dat betekent ook heel hard werken. Guido Verschoor is uh, horeca-adviseur. Ik denk dat momenteel ongeveer uh, 30% van de markt... eigenlijk een uh, aanvullend assortiment uh, aanbiedt. Uh, zo kunnen ze ook dus het seizoen enigszins verlengen. Dat ze niet meer alleen afhankelijk zijn van die uh, maanden... dat het zonnetje schijnt en iedereen trek heeft in een ijsje. Vindt u dat verrassend? Uh, ik denk dat dat deels logisch is. Uh, als je gewoon kijkt naar de, de horecasector in zijn totaliteit... dan is bijvoorbeeld de, de pannenkoekensector, uh, nou, net als de ijssalons... een van de sectoren waar het gewoon heel erg goed gaat. Het aanbod blijft zich daar heel goed ontwikkelen... ondanks de huidige economische situatie. Lunchrooms hebben datzelfde, koffiecorners. Dus zijn er toch allemaal een beetje horeca-gelegenheden waar de prijzen wat lager liggen? ligt inderdaad het prijsniveau en de besteding ligt daar een, een stuk lager. Klopt, ja waar je voor 5 of 10 euro nog wat uh, leuks kan doen. Dat klopt, ja, precies. Of soms nog wel minder. Uh, ik denk dat het uh, niet helemaal door de crisis komt... dat de ondernemers daarop inspelen. Bijvoorbeeld met, met de koffie. Dat is een product wat steeds beter kwalitatief gezien ook... Uh, in verschillende vormen kan worden gepresenteerd. Uh, de consument is daar ook wel bereid voor te betalen. Met deze machine maken we de mix voor het fruitijs... Dit hoort ijs En hoe lang duurt dat? Het duurt ongeveer een kwartiertje. Hallo, komen jullie hier vaak? Ja, een paar keer per maand. Ja? Ja, het gekke aan ons bedrijf is eerlijk gezegd dat de gemiddelde besteding wel het toenemen is op dit moment. Uh, uh, bent u duurder geworden? Nee, <laughs> dat zou inderdaad een goede reden kunnen zijn. Mensen gaan inderdaad uh, toch meer per, uh, per hoorntje bestellen. Eentje met Tom Poes. Ja, een bakje van horentje. Een bakje. En mijn koekies. Het uh, is een mooie business. En uh, ja, gouden business, ja. Je kan er geld mee verdienen, ja. Ja, ik klaag niet. Zo. Aardbeien, peer en bananenijs. En ook maar slagroom erop gedaan voor u. Ja, omdat ik gewoon vroeg, hè? Speciaal. Dank u wel. <laughs> Uit onderzoek van de ING bleek eerder deze week trouwens... dat ijs sinds 2003 bijna een kwart goedkoper is geworden. Komt door de supermarktoorlog en het feit dat er veel ijssalons zijn bijgekomen. Dan is er dus ook meer concurrentie. Jeroen gaat straks uh, naar een ijssalon, een hele speciale... die in de winter zelfs stampot verkoopt en snert. Love and peace in woorden de komende dagen. De Zwarte Cross begint weer. Daarover straks meer. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. WK zwemmen in Barcelona. Er wordt al gewaterpoloed, het schoonspringen is ook al volop aan de gang. En zondag is er dus voor Nederland de belangrijke 4 keer 100 meter vrij estafette. Dat is het nummer waarop de afgelopen jaren veel succes is behaald. Belangrijke pion was altijd Marleen Veldhuis. Maar zij is gestopt. Technisch directeur Jacco van Haar van de Zwembond... die vertelt aan Bob van der Tak wie er nu in de ploeg zitten.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 Jawel, eentje op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat tussen dorp en Hoogmade drie kilometer. Een auto stilgevallen, daarom is de linkerrijsschok nu dicht. Ja, maar dat zal een uitzondering zijn, deze Ik spits. Ik denk het wel, het zal heel rustig blijven. En ja, later op de ochtend misschien hier en daar. Zoals nu ook een auto met pech of een kleine aanrijding. Ja, verder nog werkzaamheden waar we rekening mee moeten houden? Nou ja, die al een tijdje gaande zijn ook weer op de A16 nog steeds bij Breda. En die op de A2 bij Maastricht. Dat uh, zijn de eerste filegevoelige plekken met werkzaamheden. Dankjewel, Jolanda. Jo. Van 6 tot half 10, het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Is Barry en Perquisite was dat met Hitshike. Het pausbezoek aan Brazilië. Voor de Nederlandse Annemarie Scheerboom wordt het vandaag een hele bijzondere dag. Ze mag paus Franciscus welkom heten... tijdens de het officiële welkomstbijeenkomst van de Wereldjongere Dagen. Aan correspondent Mark Bessems vertelt ze dat ze daar heel erg blij mee is. Ik vind het een hele inspirerende man. Ik ga hem welkom heten namens heel Europa. En ja dat in de vorm van een gebed... En weet je al wat je letterlijk gaat zeggen of gaan anderen dat voor je opschrijven en bedenken? Um, ik heb inderdaad tekst aangeleverd gekregen, want ja, het is natuurlijk wel een gebed. En gelukkig zijn er mensen die zulke mooie dingen kunnen bedenken, want zelf uh, zou ik denk ik niet op zo'n uh, hoog niveau kunnen komen. Dus je schrijft er niet zelf, de tekst? Dat klopt. En uh, waarom hebben we ze jou uitgekozen? Nou, van elk land mocht er een aantal jongeren opgegeven worden die misschien een rol zouden kunnen krijgen bij de openingsmis van de PAUS. En in Nederland zijn er dus ook een aantal jongeren geselecteerd, waaronder ik dus. En die jongeren zijn dus uh, doorgegeven aan de, bij, uh, aan de Commissie van de Wereldjongerendagen. En uiteindelijk ben ik daar dus uh, voor uitgekozen om het continent Europa te vertegenwoordigen. Maar waarom hebben ze, denk jij, jou uitgekozen en niet iemand anders? Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten, maar ik ben er in ieder geval wel heel blij mee dat ik uitgekozen ben. Wat ik leuk vind aan de Werelds Jongerendagen is dat er gewoon een enorme eenheid aan jongeren is. Maar dan ook van jongeren uit, uit hele werelden, Dus uh, van over de hele wereld. En dat is juist het mooie aan katholieke geloof. Het is natuurlijk ook verspreid van over de hele wereld. En ja, ik weet niet of jullie de douches al hebben gezien van uh, sommige slaaplocaties. Maar eigenlijk zie je gewoon dat er best wel barre omstandigheden zijn. Dat is juist het mooie, want iedereen die maakt diezelfde omstandigheden mee. En dat bindt elkaar ook. Dus ja, eigenlijk heb je in materiële zin helemaal niks. En toch is iedereen blij. En dat vind ik gewoon geweldig om mee te maken. Wat is het belangrijkste? Het feestelijke of het religieuze? Um, het feestelijke ondersteunt het religieuze. Goed geantwoord. <laughs> okay. Ja. Okay. Ben je een beetje zenuwachtig? Um, nog niet helemaal. Ik laat het nu nog wel een beetje op me afkomen. Maar ik denk dat het morgen vanzelf al gaat komen. En weet je hoeveel mensen er staan morgen? Volgens mij schatten ze dat er een miljoen jongeren zullen zijn. En een heleboel televisiestations. Dus ben je echt niet zenuwachtig? Nee, nog steeds niet. Annemarie Scheerboom. Nog steeds niet zenuwachtig. En dat zal morgen ook wel niet het geval zijn. Mark Bessems sprak met haar. Over een paar uur, om twaalf uur vanmiddag, dan gaat de camping open. En dat is het begin van een weekend zwarte cross in Lichtenvoorde. Centraal staat festivaldirectrice Tante Ricky, Die in het zwarte crosslied ook wordt bezongen. De plek waar ik mijnzelf kan ben. In een roze viso. Danst er al het vol. Ja. Pieter Hogeborg hebben we aan de lijn. Een van de organisatoren van de Zwarte Kros. Wat wordt hier nou allemaal gezongen? Het wordt drie keer toegezongen. En de bezoekers van de Zwarte Cross worden toegezongen. Iedereen wordt een soort van welkom geheten. Daar gaat de tekst over. Ja, inderdaad. Ja. En, uh, en uh, dus een soort van uh, vrolijk plaatje wordt er geschetst. Nou uh, ja, dus, uh, als je luistert, het is dus, dus net als wat de karst in het echt, zeg maar. <laughs> Goed, vandaag uh, beginnen. Helemaal uitverkocht? Nee, nog niet. We hebben, uh, de kaarten zijn nog beschikbaar. En we uh, uh, verwachten wel dat het heel druk gaat worden. En misschien verkopen we nog wel een dag uit. Maar vooralsnog nog uh, zijn er nog wel wat kaarten beschikbaar. Ja. Werkt dat warme weer daar mee of tegen? Voor ons uh, tot het hele, erg mee als organisatoren. Uh, we hebben heel veel spoedige opbouw gehad en uh, het terrein ligt er echt mooi bij. Dat ja. is heel, uh, heel prettig en uh, nou ja, het is een lekker zomer weer. En, uh, uh, er is ook wel sprake geweest van een hittegolf, maar uh, uh, wij denken eigenlijk dat we gewoon een mooi weekend tegemoet gaan met uh, nou ja, lekkere zon en... Uh, uh, die hebben extreme omstandigheden. En derde. lekkere optredens uh, uh, uh, vanaf 25 graden. Hè, dan is het misschien toch nog wel goed aan te, aan te zien. Um, ja. wie, wie beklimmen vandaag uh, als eerste het podium? Ja, we hebben vandaag, uh, zoals je al zei, uh, uh, openen voor de camping gasten. En we hebben daar uh, exclusieve optredens voor. Dus vandaag uh, onder andere Willem de People en Don Diablo. En uh, de gasten jo Jovic en de Foodie Beatles. Ach. En morgen gaan we open voor, uh, nou, voor de rest van de planeet. Dus uh, dan mag iedereen komen. <laughs> dan mag iedereen komen. Wat, ja. uh, wat vindt u zelf het hoogtepunt? Voor mijzelf? Ja? Uh, er speelt vrijdag een band uit Den Haag zelfs. hebben uh, band uit uh, uh, alle wedstrijden, Maar uh, de, mijn favoriet is uh, Orange Sunshine uit Den Haag. Ik treed er vrijdag op en uh, daar zie ik het meest uit. Daar ziet u zelf het meest uit. Want waarom? Die zijn heel bijzonder. Nou, wat mij betreft wel. Het is uh, een soort van combinatie. Het is een trio uh, met een zanger, en een drummer. En uh, uh, nou, het is een soort van combinatie tussen en de Stoeltjes en Blue Cheer. Nou ja, uh, de mensen die die bands kennen, die weten het genoeg. Dus uh, ja, het is echt een heel, heel toffe band. Ja, en natuurlijk, uh, te pas en te onpassen wordt uh, het Zwarte groslied denk ik, uh, gezongen, toch? Ja, inderdaad. We gaan de boemerkansen trekken. Dus uh, zoveel mogelijk. <laughs> nou, we doen ook een in het zakje. Dankjewel en <laughs> veel <uit> plezier. <laughs> Dankjewel. Met je besteed loon, denk een morgenspeur. Toch een te lichte plek voor ik mezelf kan ben. In een roze kiesel, mijn dans door al het vol. De zwarte Krosters begint vandaag om 12 uur. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Hier zijn ook keizer. Goedemorgen. De treinramp in Santiago de Compostela is natuurlijk het belangrijkste nieuws voor de Spaanse krant El País. Er staat een indrukwekkende fotoserie op de site. Als je de foto's ziet kun je je goed voorstellen dat veel mensen deze ramp niet hebben overleefd. Een van de treinstellen is helemaal door midden gebroken. In andere treinstellen is brand uitgebroken. Ook is het te zien dat er een rij met lichamen naast het spoor ligt. Ze zijn afgedekt met allemaal verschillende dekens. Soms zelfs met handdoeken. En op andere foto's is te zien dat gewonden op planken uit de wrakstukken van de trein worden gehaald. Voor mensen die zich zorgen maken over familieleden en vrienden... is een noodnummer geopend. Nederlandse waterbouwer Boskalis heeft zich schuldig gemaakt... aan omkoping en samenzwering op het Afrikaanse eiland Mauritius. Bevestigde bedrijf tegenover het Financiële Dagblad. Boskalis betaalde tussen 2006 en 2007... smeergeld aan de voorzitter van de havenautoriteit... om het contract te krijgen voor baggerwerkzaamheden in Port Louis. Moskalis heeft tegenover de rechtbank in Mauritius... een volledige schuldbekentenis afgelegd. En vandaag krijgt het bedrijf uit Papendrecht de strafeis te horen. Voetbalfans verheugen zich er al op. Over acht dagen begint de Eredivisie de competitie. Maar zoals het er nu voor staat... zal geen tv-kijker de eerste wedstrijden live kunnen zien. Toch Algemeen Dagblad meldt dat er namelijk nog altijd geen akkoord is... tussen Fox Sports, de opvolger van Eredivisie Live... en de kabelmaatschappijen over de financiële vergoeding. Fox moet met elke kabelaar individueel een afspraak maken voor de doorgifte van het kanaal. De onderhandelingen daarover duren al de hele zomer en tot nu toe zonder resultaat. En dat terwijl Fox Sports Eredivisie vanaf 1 augustus het betaalkanaal is voor live Eredivisie voetbal. Jongeren zijn dit jaar extra zuinig op hun vakantiebaan. Wie een baantje heeft wil dat niet kwijtraken nu er minder werk is en werkgevers veel keuze hebben. FNV Jong waarschuwt in de Telegraaf dat uitbuiting op de loer ligt. De jongeren moeten erop letten dat hun werkgever zich aan de regels houdt, stelt Robert Koenmans, de voorzitter van FNV Jong. Hij vindt het belangrijk dat scholieren klagen als ze worden onderbetaald, ook al vinden ze het eng. Oude gebruikte sokken kopen, dat kan bij de Nijmeegse voetbalclub NEC, staat in de Telegraaf. En trainingskappen, trainingspakken, sokken, broekjes, thermohemden. Vanaf zaterdag is het dus allemaal te koop. En zeg nou zelf, wie wil nou niet die oude sokken van Melvin Platje hebben? Echt waar? Nee. Ja, ik hoef ze ook niet, denk ik hoor. Ik ga ze kopen. Na zeven uur gaan we spreken met onze correspondent Jessica van Spengen. Gaat natuurlijk over het treinongeluk van gisteravond. Door de aantal stijgt nog steeds.